Landleven. Een hoorspel in zeven afleveringen. Geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. Vandaag het tweede deel. Zie je die hopen? Hier en daar beheden in het land. De winter is voorbij. Het is bijna april. Betere weersvoorspellers dan de mollen zijn er niet. Ik ga eens even bij de govers kijken. Er komen drukke tijden aan, dus hij heeft mij nodig. En touw pakt alles aan. Ja, wat, wat ben ik niet allemaal geweest. Doodgraver, bosarbeider, hooier. En nou stroop ik Wat? Hij zit zat, bij ons achter, in het land van Anne Keveling en de notaris. Sinds een jaren wat is Anne bij ons komen wonen, op de vroegere boerderij van Riemersma. Mooi stuk land. Geen kwaad woord over Anne. Ik hou me stil. Maar uh, het is een apart mens. Ze verdient een goede boterham met, uh, met iets, iets artistieks. Ze, ze zit al die te tekenen en te plakken. Hidde, <laughs> maar graag onder de rokken zitten. Ja, niemand weet het, behalve ik. Zelf, zelfs de moeder weet van niks. Ja, dat brave mens brak in de winter bijna de nek. Ligt nu al wekenlang in het ziekenhuis. Hidde en zijn neef Frank, dat stadsjoch, moesten het samen rooien. Ja, ik heb toch bewondering voor die knul, hoe hij zich erdoorheen slaat na het ongeluk van zijn ouders. Maar goed. Ik heb er een hard hoofd in als de oude vrouw Gover straks weer thuis is. Die kan voorlopig alleen maar hinkelen, pinken. Zo, dit zijn dus de tekeningen. Mm -hmm. uh, als u even meekijkt, heren. Ja. Mm -hmm. Van het noorden, hier, zo, om balk heen naar het zuidwesten, komt de weg te lopen. Ja. Uh, in totaal zo'n 80 boeren die in veer moeten laten. Ho, ho, ho, ho. wacht nou eens even. Uh, direct, hè. En uh, laat u me even uitspreken. Ja. ja, dank u. Voor de ene boer zal het wat harder aankomen dan voor de ander. Maar toch denk ik dat we het kunnen spelen. Afkoop en onteigening zullen geen onoverkomelijke moeilijkheden opleveren. Nee, maar opgeven. kijk nou eens even hier. Hm? Voor golvers betekent dat een kwart van zijn land minder. Nou, meneer de Vos, de overheid betaalt een keurige prijs voor het verlies, hoor. Golvers kan geen meter land missen, notaris. Nou, ja, is dat jammer voor hem? Hij zal wel moeten. Ah, dag de Kooistra. Hoe is het met moeder? Nog een dag of tien, dan mag ze binnenhuis. Oh ja, er is een bloemstukje gekomen. Wacht even, het staat in de keuken. Wilt u het even meenemen naar uw moeder? Ja, uh, geef maar. Als uw moeder thuis is, zal ze een paar keer per week naar revalidatie moeten. Hoe dat zo? Anders leert ze nooit meer goed lopen. Maar het gaat toch goed met die krukken? Hier is het bloemstukje. Dank u wel. Kunt u geen hulp organiseren? Bij buren, familie. Nou, ik. Uh, ik kijk wel. Dag, zuster. Dag. Van wie is het eigenlijk? Van harte beterschap, familie Ozinga. Oh nee, dat gaat niet door. Daar zit hij natuurlijk achter, die lappenkak. Weg ermee, in de vuilnisbak. Zo, opgeruimd staat netjes. Dag, moeder. Ik hoor van zuster Kooistra dat je er gauw uit mag. Gelukkig wel. Dag, jong. Alleen, zonder hulp kan ik nog geen stap verzetten. Ah, we gaan oefenen. Hoe is het op de boerderij? Druk, druk. En alles weer goed met klaartje 12? Ja, ja, die uh, vreet weer. Mooi. En Frank? Zit veel bij Anna Keverling. Eten jullie wel goed? Is Frank nog zo stilletjes? Ach, uh, ja, wat ik zal ik vraag zeggen? vraag je wat, heer de? Hij jankt af en toe. Zomaar. Hij droomt van dat rotongeluk. Ach, dat kind. Frank is zestien. Ja, toch een kind. Het zou je maar gebeuren dat alle twee je ouders ongelukken. Nog nieuws van de buurt? Ja, er komt een feest bij de Ozinga's. Gek, hè? Dat ze nog niet eens een kaartje hebben gestuurd. Al die weken. Ik heb van iedereen post gehad. Gek. Er is niet één Ozinga die deugt. Niet één. Wat is dat dan eigenlijk voor een feest? Een van zijn koeien gaat de honderdduizendste liter geven. Zo. Zorg je wel goed voor mijn kippen, Hidde? <laughs> Ze leven nog, geloof ik. Hoe moet dat nou straks als ik terugkom op de boerderij? Ik ben je tot last, Hidde. Niks ervan. Je gaat oefenen, net zolang tot je weer loopt als de kieviten bij ons achter. Ach, joh. Wat staat er op ons dak? In moet. Zo is dat. Luister, jongen. Ik heb wat briefjes. Briefjes? Geldbriefjes. Die moet jij maar nemen. Maar wat zijn dat dan? Die bewaart de notaris in de kluis. Zo duur. Maar waarom weet ik dat niet? Als er nou wat met jou gebeurt... De notaris is toch een nette man. Zolang ik hem zie, wel. Tien briefjes zijn het. Gespaard. Met je vader voor de oude dag. Nee, daar blijf ik vanaf. Niks ervan. Jij hebt het nodig. Je werkt veel te hard. En ze zitten hier allemaal achter je broek. Je is thuis soms weer op bezoek geweest. Met zijn vrouw samen, ja. En uh, wat heeft hij verteld? Niks. Helemaal niks. Hoeveel zijn die briefjes waard? Tienduizend gulden. Plus rente. Die bewaar je keurig voor straks. Als je ooit in een bejaardershuis moet. Nee. nee, dan pakken ze het van je af. Jij neemt ze. Punt uit. Wil ik bezoek afscheid nemen? Maar ik ben er net. Ga maar, Hidde, ga maar. Ik ben moe. Doe mijn kussen even goed. Omhoog? Ja, eh, uh, ja. Dat is beter. Moe, hou je taai, hè? Elke dag oefenen. Ik moet je straks weer lopend terug hebben. Denk eens na over een hulp. Maar daar hebben we toch geen geld voor, moeder. En de briefjes dan? Ik wil geen vreemden over de vloer. Lieve, huh? Kan dat kloppen? Veertig gulden voor een bloemstukje? Ja, ik oh. weet van niks. Eh, uh, uh, ja. Ja, ik was ik balk en ik dacht... Uh, nou, kom, dat mens van Govers moet maar eens een bloemetje hebben. Ja, ik, ik heb je al een paar keer gezegd dat we er eens heen moeten. Oh. Nou, een bloemetje is toch ook prima? Hè? Ja, zeg, waar is Elko? We moeten direct gaan melken. Nou, ik weet het echt niet. Nou, oh, het zou wel mooi zijn als we met kerstmis de trouwerij hadden... Ik denk nog na over dat bloemstukje. Ach, kom, kom. Het oude zeer moet maar eens afgelopen zijn. Je hebt me eigenlijk nooit verteld hoe dat nou zat tussen jou en Govers. Wat? Paardengeld. Ja, ja, paardengeld. Daar ging de hele eibel om. En moet dat dertig jaar duren? <laughs> Jullie zijn net kleine kinderen. Zo, als je het over de duvel hebt, kijk daar eens. De meneer weer naar haar van Keverling. Hede is de duvel niet. Nee. Maar snap jij nou wat die man alsmaar bij die Anna Keveling zoekt? De handdoeken liggen bij de spiegel. Wat? Ah. De handdoeken, daar. <lacht> die ziet er heel smakelijk uit, Hidde. Hey, ik versta je niet. Laat maar. <klaar> Mevrouw Keveling. Dat krijgen we nou. Sorry, sorry, sorry. Ik weet het. Ik had een afspraak moeten maken. Maar ik was hier achter bezig met de afrastering. U en... komt uiterst ongelegen. Het spijt me oprecht. Oh, uh, <kliek> Ja, inderdaad. Ik. Uh, u heeft bezoek. Eh. Uh, ja, nou, dan maak ik rechtsomkeerd. <laughs> Als ik van gedachten verander, bel ik notaris. Fijn. Uh, ben ik de enige geïnteresseerde? Ja, in dat lapje grond. Nee hoor. U noemt geen namen? Dag, notaris. <hums> Dag. <hums> Ja, lekker. Hey, heb je gezien dat ik daar achter de boel ook heb laten uitbreken? Ja, het is, een, uh, het is een hele mooie ruimte. Met je werktafel, zo bij het grote raam. Je moet eens dus vaker komen. <laughs> Proost. Proost. Mijn bedrijf, hè? Ik ben er niet. Neem gewoon niet op. Je kan heel wat hier graag zien hoe ik mijn nek breek. Maar Govers gaat er niet door Anna. Govers niet. Nou ah, ja. Oh. Anna Keveling. Is oom Hidde daar? Ja, klopt. Uh, Mieke Twaalf moet kalven. Ik zal het zeggen. Het gaat niet goed met hem. Hidde komt eraan. Hidde komt er helemaal niet aan. Mieke Twaalf moet kalven. Oh, verdomme dat, dat was ik helemaal vergeten. Kom zaterdagavond Hidde. Misschien ben ik zo weer terug. Doe wat ik zeg, de nummer staat op de muur. En, en wat moet ik dan zeggen? Dat zo dus de rij moet komen. Het kalf komt er niet uit. Te groot. Oh, ja. Hey, en, en neem direct een scheermes mee. Het ligt in de keuken op het plankje. Een scheermes? Ach, had me toch eerlijk gebeld, jongen. Ja, ik ben steeds gaan kijken, hoor. Je had beter thuis kunnen blijven. Belle, schiet op! Ah, ah. Zo, hier nog een, uh, nog een beetje stro. Ja, zo, zo. Ja, prima. Kom, nog een, uh, nog een minuutje wrijven. Nee, nee, uh, of nee, uh, ga maar vast wat koffie zetten. En wat is het? Een, een mooi vaarskalf. En hey, wat is dat? Huh? <laughs> Stadsjochie. Nou, je hebt dus stierkalveren en vaarskalveren. En wat heeft u liever? Een vaarskalf natuurlijk. Die gaat het bedrijf in. Een stierkalf gaat meestal weg voor de slacht. Ja, ja. Zeg, dokter, kijk direct nog eens even naar een paar koeien van me. Vreet al een paar dagen mondjesmaat. Frank, koffie graag. Ja. Nou, je bent te laat. Op de 3e maart zouden de bekkers komen. Ja, ik denk dat ik je maar ontsla. Ja, hoor, geef mij maar weer de schuld. Ja, ja nou krijgt krijgt de schuld als het regelt en als het slecht wordt gespeeld. Mannen, mannen, we stoppen voor vanavond. Laten we maar een borreltje nemen. Oh ja, wacht nog even. Volgende maand iedereen opdraven bij Ozinga. Ja, Jansje 22 gaat er 100.000 liter melk geven. De vlag uit, de burgemeester komt en we spelen ons feestprogramma. Ik ben er niet en touw ook niet. Oh, oh, oh, oh, Wat we nou, nou weer? He de, he de, he de. Als er flink wordt geschonken. We hebben de hele boel in kannen en kruiken met Ozinga. Hij stort 150 gulden in kas. Ik speel niet op het erf van Ozinga, klaar. Ja, godverdomme, al 100 jaar kwaad op die buurman van je. Ik praat er wel om. Nou, we moeten hopen dan. Ja. Goed, jongens, waar een borreltje drinken dan? Ik, ik geloof dat ik iets te veel heb gedronken. Ja, dat mag je wel zeggen, zo wordt het niks. We zijn morgen nog niet thuis, kom. Kom op mijn rug. Hoe, hoe, hoe moet dat? Dan, Hier, heel simpel, gewoon. Kom in. Hou je vast, joh, hou je vast. Ja, je, dra draven, draven hoort! zie ik draven. Ja, je commandeertje je trekken maar, touw. Ja, heb je gezien hoe die vrouw in de kant... Je welke vrouw? Welke vrouw? Naar mij keek? Oh, jij ziet ook nooit wat. <laughs> en jij ziet altijd alles. <laughs> Hoe heet ze? Lies, Lies de Parera. Lies, Lies de Parera? De, ze, ze werkt om er een centje bij te verdienen. Oh, Heeft ze geen man om voor te zorgen? Gescheiden. <laughs> iedereen gaat toch tegenwoordig. Gescheiden. Ja, die moet je in huis nemen. Oh, waar haal ik het geld dan vandaan? Ja, als straks de oude mens van jou in het ziekenhuis komt, moet je er toch een beetje voor zorgen. Wel, nee, joh, dat doet Frank wel. Nee, nee, nee die, die zit op school. Ah, zo. Je bent er. Oh, Je bent er, je bent er. Verzichtig, er, jongen. Ze, ze, ze, ze, ziet er anders anders goed, goed uit, hoor. Maar, nee. wie? Z Zij? Uh, uit de kantine? Ja, oké, okay, nou, nee, vrouw, slaap nou maar lekker, hè. Lukt het tot de deur? Ik, ik woon kruisrecht naar moeder toe. Hé, <laughs> hey, touw, hoe, hoe ze? Lies, Lies de parera. Nog geen veertig. <laughs> hoe weet hij dat nou weer? Oh, ik heb nu geen wat... tijd, moeder. Ik Moet u eens zien hier, wat ik nog moet programmeren. Jij gaat naar de kerk met Pasen. Ja, daarna kan je nog de hele dag bij dat meisje zijn. U kunt mij de wet niet voorschrijven, moeder. De hele dag Dat betekent wel al om half vier omkleden om de koeien te gaan doen. Maar jij slaat de paasdienst niet over. Moet Vanke niet naar de kerk dan? Nee. Zijn ze niet kerk soms, de van Zalinges? Voor God hebben we nog geen tijd gehad, moeder. Jij bent zondag in de kerk. Moeder, ja. ik denk dat... Wat nou, wat nou? Ik praat er nog maar niet met vader over. Ik denk dat ik daarin trek. Dat je wat? Ik bedoel... Ja, stel... Ja, nou, ik, ik hou van paarden ik en ik wil... Ik wil er niks over horen. Niks, begrepen. Het lijkt wel of dat kind jou behekst. Wie weet. Zondag in de kerk en geen woord met vader erover. Jij maakt ons niet te schande, Eelco. Nee, nee, doe oh. maar rustig aan, hoor. Het, het loopbrek... De... Hier. Dat ding moet zo snel mogelijk naar zon. Dag, oma. Wat leuk dat je er weer bent. Zal ik je even helpen? Nee, Kom, ze maar. kan alles zelf. Alleen de stokken. Oh, Zo, ja. Oh. Voorzichtig. Okay. Wie zijn er allemaal? Oh, Anna en Touw en zijn vrouw. En de vos en de buren van Schuinhoven. En Hein van Annie. Allemaal voor mij? Ja, lopen, moeder. Ja, Fijn dat u er bent. Oh, alles is versierd. Voor mij? Ja, natuurlijk, oma. Ja. Oh, wat mooi. Al die kleuren, dat laten we hangen. Kom maar, naar uw stoel bij het raam. Ja. Dag iedereen. Dag. Vandaag bent u de koningin. Ja. Zo. Oh. Hoe gaat het? Veel pijn. Ik moet direct mijn poeiers hebben. Niks tegen je te zeggen, hoor. Zo, eh, Frank, wil jij voor de sigaren zorgen? En Anna, zorg je voor de koffie? Mm -hmm. En om je is zelf. Die gaat even naar de beesten kijken. Ja, ik maak me een beetje ongerust. Ja. Wat scheelt er aan, hier? Ik zag een beetje acht zo sloom naar de stal lopen. Ja. Heb je de veearts laten komen? Ja, de Merode komt straks nog even. Sigaren, mm. Frank? Ja, ik ben toch bezig? Ja. Blij dat u uit het ziekenhuis bent zeker. Oh ja. ja ik, met... ik heb de boerderij zo gemist. <laughs> geef een koffie in zijn. Dus ik uh, ben zo terug, hè? Ja, wacht even. Eerder. Klopt zover met je mee. Hoe, is <lacht> Hoe vond u het bloemstukje van de buren? Een beetje water, alsjeblieft, Anna, voor mijn poeiers. Ik heb zo'n pijn in mijn hoog en mijn benen. Ja, Welk bloemstukje eigenlijk? Van de familie Ozinga. Mevrouw Ozinga vertelde me dat Wiebe zelf het bloemstukje had besteld. Dat meen je niet. Ik heb niks gehad. Hè? Kinderachtig. Nog liegen over een bloemstukje ook. Ik denk maar dat ik ook verstek laat gaan. Hoezo toch? We moeten er spelen met de harmonie. Hidden gaat ook niet. Ik doe ook niet mee in die poppenkast. Waarom moeten jullie de spelen? Met is een superkoe, 100.000 liter. Hij heeft ons ingehuurd. Ik, ik ga ook even naar de stal hoor. Geen koffietal? Die ja, direct en, en doet er een hassebassie bij. Hè? Doktersvoorschrift. Ja, ja. Hoe kom je dan plotseling aan dat geld, Hidden? Als je tot over je oren in het krijt staat bij de welvaart. Oh, ja, je die hebben over zaken die touw ik niet gaan. Hier maar even wachten. Dus voor jou een vraag, maar voor mij een wetenvos. Dus je kunt wel betalen? Een deel, dan ben ik in één keer van het gedonder af. Hou je het stil? Ja, natuurlijk hou de, de het de stil. De nee, dat noem. spreekt vanzelf. Kijk, mijn moeder had nog een appeltje voor de dorst. Dat, dat gaat Jan verteld. Ja, en jij wist van niks? Nou, het loopt via de notaris. Maar als mijn schuldeisers de lucht van krijgen, dan heb ik ze allemaal gelijk op mijn dak. Ja, ik praat er met geen mens over. Hé, hey, kijk, de vriezen van Ozing gaat lopen. Mm -hmm. Kan hij zich veroorloven? Kan ik mooi hem opslag vragen. Twee kwartjes erbij. Oh, hé. Hey, zitten jullie hier? Hé, hey, Touw, ik dacht dat jij de vrouwengezelschap hield. Ja, Touw heeft een besluit genomen. Jij hebt toch niet mee staan luisteren? Hoe kom je daarbij? Laten we even naar de beesten lopen. Hoeveel paarden heeft die uh, Ozinga nou? Vier. Puur voor de mooiigheid. Ah, ja. Moet je horen, heerder. Ik speel ook niet voor Ozinga. <lacht> Wist ik wel, touw. Jij laat mij niet stikken. Nee. Natuurlijk niet, jong. Van. Het is maar eenmaal in het jaar Paas. Ja, dat weet ik ook wel. Nou, als Eelco nou naar zijn meisje wil, vader, laat hem dan. Vanmiddag moet je alweer om half drie terug. Als dat kind van hem houdt, dan maakt het niet uit hoe lang of hoe kort ze bij elkaar zijn. Twee uur, drie uur. Al die geilheid. Ja, waarom zo gepraat, Wiebe? Nou, omdat het de waarheid is. Jij was in je jonge jaren ook een rokkenjager. <laughs> oh, vind je dat zo leuk? Ja, ik word rokkenjager. Prachtig. Ja. Je gaat maar na de dienst naar, naar die, eh... Uh... Famke. Famke, ja. ja Famke van ja. Zalingen. Probeer het eens te onthouden, pa. Ik ga nu weg, hoor. Je blijft leeg. Waarom? <coughs> nou, maar, waar gaat Euker heen? Naar Famke van Zalingen. Ach. Die heeft het ook heet in de broek. Hij is helemaal van God los. Wat een mooie prik van dominee. Nou, ik spreek dat zoontje van ons nog wel. Ah, dan maak je het alleen maar erger mee, Wiebe. Hij heeft te luisteren. Wat moet de dominee wel van ons denken? Ja, hoe harder je hem aanpakt, hoe meer hij van je vervreemdt. Ach, waarom neemt hij dat meisje niet eens mee hierheen? Moet jij eerst eens een beetje bijdraaien. Ja, dat is goed. Ga dan alles de stal. Hé, moet dat nou? Het is Pasen, he? Heb je alles gehad, krijg je dat. Weet je wat de had zegt, die de Merode? Hiddense koeien hebben waarschijnlijk veepest. Veepest. Pest. Ja, is hier er klaar mee. Ja, het, uh, het mag niet bekend worden in het dorp. Anders breekt echte pleures uit. Maar volgens mij zit die de merode verkeerd. Nee, nee. Het is wat anders. Bij veepest zijn ze slomig. Kijk, de oude laanmaker. Ja, God hebben ze ziel. Dat was een kenner. Die de merode... Die raait maar een beetje. Uh, komt uit de stad, hè. Jong Broekie, 37. Moet het nog helemaal leren. Nou, Teres, waar liggen de knelpunten, denkt u? Nou, ik nee, denk niet dat er veel heisa komt. Hoogstens uh, kan Govers een beetje dwars gaan liggen. Hm. Kijk, hier ligt mijn bos. Huh? En hierachter loopt een deel van het land van Anna Keverling. Hm. En dan begint hier het land van govers. Ja, die moeten een behoorlijk stuk kwijt. Ja, het is een rare driftkop. Ja, ja uh, klein boertje, hè? <laughs> en dan hier, Ozinga. Uw grond valt net buiten ons project. Ja, maar ik ga binnenkort wel kopen. Ik wil graag van govers wat land. Ja, uh, vroeg of laat moet hij er toch mee ophouden. Uh, we zullen wel zien. Als je ligt kun je niet meer vallen. Heeft u zich pijn gedaan? Ach. Oh. Waar, waar zijn uw stokken? Ik, ik probeer het zonder. Help me zo verrein Frank. Oh. Oh. Waar zijn de stokken? Oh. Daar in de bedstee. U had uw nek wel kunnen breken. Ja. Dan was ik niemand meer tot last. Hidde mag het niet weten hoor. Hij heeft al kopzorgen genoeg. Zo. Alsjeblieft. Dank je. Zal ik even helpen? Nee. Met die dingen red ik het wel. Snout hier je niet te veel af, Frank? Mm, gaat wel. Zeg op. Dat heb ik al gezegd, dat het gaat wel. Ik vind dat je het hier heel goed doet, hoor, jonkie van me. Geef oma een zoen. En de andere wang ook. Mijn dag is weer goed. Ik ga aan het eten beginnen. Het blijft regenen vandaag. Nou, het land kan best wat water hebben, jong. Wanneer zie ik je meisje? Gauw. Jij kan het toch morgenmiddag meenemen? Nee, smiddags draaft ze altijd met de paarden. Wat, elke dag? Ja. <laughs> Nergens goed voor. Nou, mijn vader vindt van wel. Daar. Oh, oh. Rat. nou ah, en rat. Yeah. Die komen bij Hidde vandaan. Hij verdomde het vorig jaar de rattenvanger te laten komen. Nou zitten we met die krengen. Ik spreek de rattenvanger vanavond. Dan nou zeg hem dan dat hij bij ons klemmen zet. En laat hij dat voor mijn rekening ook weg Govers doen. Ze ondergraven de hele boel. Ja. Ik zal ervoor zorgen. Kom. Ide, er is telefoon voor je. De vos. Ja, zeg het maar, de Vos. Ja, ik denk dat wij eens met elkaar... Uh, zeg maar dat ik ze binnenkort betaal. Ach nee, het gaat niet om het veevoederbedrijf, maar uh, om Rijkswaterstaat. Die nieuwe weg. Weet jij soms uh, meer dan ik? Nou ja, ik heb mijn best voor je gedaan, hoor. Uh, je hoort nog wel van me. Oké, okay, je wordt bedankt. Ik uh, ben vanmiddag in de buurt met uh, Lies de want de touw, die zei... Ben jij aan het koppelen, De Vos? Nee, nee, maar dat zou toch prima zijn als er af en toe eens een vrouw over de vloer kwam? Ja, laat maar komen. Ken jij haar eigenlijk? Ja, nee, ze woont nog niet zo lang hier in de buurt. Nou, ik zal het er met moeder over hebben. Bedankt, hè. Ja. Zeg, De Vos, die wil dat... Ik weet ervan, heer de. Ik wil graag dat het huis eens aan kant komt. En dat jullie weer eens goed eten. Ik kan geen tien minuten op mijn benen staan. Heb jij dat aangekaart bij de vos? Nou ja, zijn. Nou, touw luisterden we niet. Ik moet dat mens toch betalen, moe? Ja. Als Anna maar niet jaloers wordt. Hoezo? Weet je dat dan niet? Ze is groot op je. Niet gezegd. De merode had het over een veepest. Nou, mooi dat hij het mis had. Het is nog veel erger. Hij heeft bericht uit het laboratorium. Vier koeien moeten worden opgeruimd. Kataraalkoorts. Al slijmer dood. Nooit van gehoord. Het is een soort bozadige kopziekte. Het schijnt van schaap af te komen. Hitje, bij de Bremer Wildernis, heeft nog schapen. Heerdaad alles tegelijk op bezoek. De dokter, die onbetrouwbare de vos. En dan nog die vrouw. Ik moet zeggen, een knappe verschijning. Als dat maar goed gaat. Want daar, daar word je als man opgewonden van, hè. Die rokken, dat getrippel. Met die mooie benen van ze. Ja. Ja. Jullie oh. hebben geen koelkast? Nee, die hebben we niet. Maar wel een mooie kelder. Frank! Ja, we zijn hier in de keuken. Oh, hallo. Hallo. Ik ben Hilde Govers. Wij uh, kennen elkaar van de muziek, hè? Ik ben Lies. Lies de Parera. Kom ik erg ongelegen? Uh, ik heb de veearts in de stal. Uh, er zijn wat problemen met de beesten. Dus toch ongelegen? Uh, nou, uh, vindt u het goed als ik uh, begin volgende week even bij u langskom? Oh ja, dat is prima. Ja, uh, misschien bevalt het u helemaal niet. Ach, We zijn, we zijn maar eenvoudig behuisd. Frank, zorg jij even voor thee? Het water kookt nog niet, Almere. Oh. Ja. Nou, het leek me een hele nette vrouw, in de... En rustig. Ja, misschien iets de stads, maar toch. Moeder, wel... moeder, mag ik de post? Huh? Oh, ja. Hier. Rekeningen. Rekeningen. En. Hé, hey, wat is dit? Rijkswaterstaat. Geachte heer Govers, de aanleg van de Provinciale Snelweg gaat gestadig door in westelijke richting. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat naar de mening van de autoriteiten de aanleg nog niet snel genoeg gaat... en dat het werk geen vertraging mag ondervinden. De weg loopt door een deel van uw land. Dat is mooi, hè? De heren zijn vastgoed van betalen. Ja, maar ik, ik kan geen meter land missen. Wij nodigen u uit op 12 april naar de Man in Lemmer te komen, waar wij u de tekeningen zullen tonen en u zullen meedelen welke gronden u voor dit doel dient af te staan. Hiddie, we gaan eten. Geen trek. Kopje koffie, meneer Govers. Nee. Dus eigenlijk is de hele zaak al in kannen en kruiken. In feite wel. De hele buurt legt ons geen stroopbreed in de weg. Zo. Mooi is dat. Dus als u hier bij het kruisje even wilt tekenen... dan verklaart u zich bereid de grond te willen afstaan. Ik teken niks. De heren van Rijkswaterstaat horen nog van me. U begrijpt wat de consequenties kunnen zijn? Absoluut. Dat we uiteindelijk, hoe vervelend we dat ook vinden... tot landonteigening kunnen overgaan. Moest luisteren, ik ga eerst eens even rustig nadenken. Maar u weet dat wij haast hebben. Daarom juist. Ik laat mij door niemand hier opjutten. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ja, maar luister nou eens, De Vos. Dat is benen een vierde van mijn land. Kijk nou eens even op de kaart, Hidde. Ja, ze kunnen toch geen rare kronkel in die weg gaan maken? Ja, ik schat dat op zo'n uh, 125.000 gulden. Hm? Heel slim dat je niet meteen getekend hebt. Je doet ze nu een tegenbod en werden dat ze happen. Ja, maar maar ho, ho, ho. waarom hebben die anderen dan zo vlot weggetekend? Omdat het bij hem er om een paar aren gaat. Maar jouw land aan de overkant bij Anna. Hier, hier. En langs het bos van de notaris. Ja, daar hebben ze een veel groter stuk van nodig. Nou, dan kan er ook wel een catastrofeverzekering vanaf. af. Maak ik voor jou in orde. Hoeveel uh, koeien moest eraf gemaakt worden? Vier. Mm. Nou, die verzekering is niet alleen voor ziekte en dood, maar ook voor vergiftiging, verduistering. Een eigen risico, 3% van de totale waarde van de verzekerde veestapel. Dat moet dan maar. En, en, en dan kan ik eindelijk eens een, een nieuwe trekker aanschaffen. Mm -hmm. Misschien kan ik dan land van Anna kopen en, en, en een stuk of zeven koeien erbij. 125.000 gulden. Rijkswater staat barst van het geld. En als die weg er moet komen, nou dan uh, dokken ze wel hoor. Die weg kan me niks schelen, maar, maar ze moeten hier niet aankomen met een pen en, en roepen uh, hier tekenen. Zal ik er net een nette brief schrijven naar de heren, met jouw tegenbod? Dan ben ik in één klap uit de zorgen. Daar moeten we een bordje op drinken, de vos. Dus dat kan er nou wel van af.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 Hun zoon Eelco werd gespeeld door Olaf Wijnands. En Taal door Korwitsche. De Vos Loes Steenbergen. Een ambtenaar Tim Beekman. Notaris Fijnhout Jan-Anna Drent. Anna Keverling Rick Nicolet. Lies de Parera Ineke Terhege. En een verpleegster Teuntje de Klerk. Technische realisatie. Ton Prudon, Léon Dubois en Marcel van Eupen. Revie Eero Müller.